De eerste geelgorsen zijn gehoord in ons land. Voor veel mensen het geluid van de zomer, terwijl het eigenlijk nog echt lente moet worden. De geelgors is de vogel met misschien wel het handigste ezelsbruggetje, de vijfde symfonie van Beethoven. Ta -ta -ta -ta -ta. Wil van Berkel, hartelijk dank voor het geluid van de geelgors. Heeft u zelf een mooi geluid? stuur het ons op via voervogels.bnvara.nl Toevallig hoorde ik zelf ook deze week mijn eerste geelgors van het jaar. Dat was op het Nationale Park de Hoge Veluwe... waar we twee dagen en nachten rondgelopen hebben... om opnames te maken voor de nieuwe serie van Vroege Vogels TV. Nu Iedere vrijdagavond weer op de buis. Straks veel meer eerste en laatstelingen op de Venolijn. Maar we gaan zo eerst naar de avonturen van Jacques Gregoire. De wandelaar, schilder, vogelaar. Die een dappere poging doet om van Amsterdam naar Gibraltar te lopen. Vandaag is hij in de Kamark. Mijn naam is Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. eerste deel, het Andante Allegro uit het harpconcert in Bes Groot, opus 4, nummer 6 van Georg Friedrich Hendel. Schilder en vogelaar Jacques Requar loopt sinds november vorig jaar de trekvogels tegemoet van Amsterdam tot Gibraltar. Verslaggever Marlijn Snijders ontmoet hem in Zuid-Frankrijk... en trekt met hem vanuit Arles naar de Camargue, een van Frankrijk's belangrijkste vogelgebieden... waar onder meer Tureluur, Watersnip en Kluut hun pleisterplaats hebben. We lopen door de voorsteden waar je altijd eerst doorheen, waar je zelf doorheen moet banen om, om bij het mooie centrum te komen... Maar Met welke rivier ben jij hier nu aangekomen? Ik ben hier nu aangekomen langs de, langs de Rhone. En uh, daarvoor uh, de Saone en dan uh, de Maas. Dus dat zijn de drie, drie belangrijke rivieren... waar langs je helemaal vanuit het noorden naar het zuiden kunt, uh, kunt trekken. En pikken we die Rhone zo direct dan nog een keer? Oep. Ja. We gaan zo dadelijk uh, gaan we helemaal tot aan de monding van de Rhone... in de Middellandse Zee. Daar gaan we langs. En uh, het mooie is, is dat je hier dus werkelijk weer, in een, uh, zoals, zoals in Nederland, in een delta terechtkomt. Met alle voordelen voor de natuur, voor vogels, voor wat je maar kunt uh, voorstellen. Hij is wel, voor een groot gedeelte is hij al getemd, de rivier. Maar er is nog wat ruimte voor de natuur, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is de kamark, hè, waar we dan en, naartoe gaan. Ja, dan gaan we, dan gaan we de kamark in. En de kamark is voornamelijk bekend van zijn, van zijn paarden. Maar het is een van de allerbelangrijkste wetlands van Europa. Samen met de Waddenzee eigenlijk. En de connectie daartussen, dat zijn die rivieren. En goed, we zijn al via de biesbos helemaal langs die rivieren naar het zuiden gegaan. En ik ben benieuwd of we nu die vogels gaan zien... die op hun weg naar het noorden allereerst uit Afrika hier... En, uh, ...een korte rust nemen om weer uh, wat bij te eten. De afgelopen dagen heeft het vanuit het zuiden hard gewaaid. zeg maar een Afrikaanse wind. En het was, elke ochtend was het een, een verrassing wat ik dan tegen zou komen. Uh, bijvoorbeeld een hele zwerm ortolanen. En dan, nou ja, dan ga ik uit mijn dak. En uh, de dag daarna was het een, een, een hele boom vol met Europese kanaries. En langzaam maar zeker druppelen er dan nu uh, al die lentevogels binnen. De, dat is nou de chifchaf Die uh, heb ik begin vorige week voor het eerst al gehoord. Nou ja, vanaf dat moment dan, dan is die er gewoon. En nu word je ermee gewekt. En dan uh, krijg je dat echte lentegevoel. Maar ze zitten hier gewoon al. Ze komen net aan. En dit is de plek, echt een van de plekken waar ze even tot rust komen na die oversteek. Dat is nog een van de dingen die ik hoop... Als het straks iets warmer wordt, dat we dat kunnen zien. Er is geen dag voorbij gegaan zonder dat ik zwermen kraanvogels zag. En dat is zo mooi. Want in eerste instantie ja, zie je ze niet. Je hoort ze wel. Je hoort ze al van heel ver. En dan ga je kijken en nou ja, dan, dan, dan weet je niet wat je ziet. Groepjes van tien, maar ook van echt werkelijk honderden vogels samen. Die dan uh, de thermiek opzoeken en dan verder naar het, naar het noorden uh, hun weg vervolgen... via de Rhone. Want dat is echt de lijn die ze gebruiken. Het is een soort, soort grote pijl naar het noorden van, als je maar deze lijn volgt, dan kom je op de plek waar je wezen moet. De route du soleil, maar dan voor vogels. De route du soleil, maar dan voor vogels. Dat klopt helemaal. Oh, hier hoor je de zwarte-roodstart. En dan gaan we even kijken. Daar zit hij op de hoek, op het dak... En die maakt een geluid, die heeft een, een, een, een zang. En dan gaat hij vervolgens over... Tussen, die, tussen zijn zang is een, uh, uh, een, een stap in het grind. Of uh, je kunt het vergelijken met het geluid... als je een paar kiezelstenen in je hand hebt... en je knerpt ze over elkaar. En ik heb zitten kijken hoe hij dat geluid nou maakt. Maar hij doet iets heel raars. Hij zingt normaal gesproken... en dan zie je zijn, zijn, zijn snavel op en neer gaan. En vervolgens is er een soort triller. En dan is hij bezig met die kiezelstenen. En dan gaat hij daarna weer verder. Kijk, daar wordt ook druk aan een nest gebouwd. Zie je, Jacques? Oh ja, ja, ja. Ja, kraaien. Volgens mij... Het is een heel mooi zacht geluidje. Volgens mij is dat weer die, die, die kleine zwartkop. Die kleine zwartkop? ja. De de Dan zou je denken van, uh, ja, wat heeft die Kamark nou met Nederland te maken? Dat is natuurlijk, het ligt zo ver weg, maar er is een directe lijn. Er is een directe lijn tussen de Kamark en, laten we zeggen, de Waddenzee en de Biesbos. Dit is echt weer zo'n belangrijke plek waar alles zich verzamelt voordat ze weer verder gaan. Dit is een Tour du Vala. Voilà. Tour du voilà. En uh, uh, het is het uh, ecologische uh, natuurcentrum van de Camargue. Wat doe jij hier precies, Ilse? Wij hebben een monitoringsprogramma waarin we proberen uh, te identificeren hoe het gaat met de moerasgebieden. Okay. En daarvoor hebben we meerdere indicatoren en natuurlijk zijn vogels een belangrijke voor ons. Maar daarnaast hebben we ook een heleboel indicatoren over uh, nou, bijvoorbeeld de ontwikkeling van agrarische uh, druk op het gebied. Want speelt die, landbouw, die druk van de landbouw hier een rol? In de Kamark, ja zeker. Uh, dus we hebben hier vanaf het Marshallplan is het de rijst hier in het gebied uh, gekomen. En daarmee natuurlijk ook een hele verandering van het waterloop. En ook een heleboel herbiciden en pesticiden. Dus dat is het herbicide-pesticide verhaal is nu gedeeltelijk goed aan banden gelegd. Maar de hele dynamiek van de rijst, dat, dat bepaalt hoeveel water wij bijvoorbeeld ook hier in ons eigen natuurgebied hebben... En het is eigenlijk volledig tegenovergesteld aan wat hier natuurlijk zou plaatsvinden. Dus op het moment dat de, de rijstlandbouw veel water heeft... zou het hier normaal gesproken op moeten drogen vanwege de, in, de uh, oplopende temperatuur. Dus hier op de Tour de Walla doen we er alles aan om zo veel mogelijk het water direct kwijt te raken. Mm -hmm. En juist op het moment dat wij het nat willen hebben, willen de rijstboeren het juist droog hebben... zodat hun uh, velden opdrogen en zeg maar weer bij kunnen komen. Dus dat is zeker een spanningsveld waar we hiermee te maken hebben. Maar ja, je zit met het probleem elke keer ook weer van... Uh, het, het gaat wel. De kosten van mensen, werk, leven... Uh, een cultuur die inmiddels is opgebouwd. Hoe draai, je dat, hoe draai je dat terug? En als je dat niet kan terugdraaien, hoe leid je het in goede banen. Dus het, uh, maar het heeft wel directe invloed. Wat hier gebeurt heeft directe invloed... ook op onze vogelstand in Nederland. En... Ja, dus wat er hier in de Kamark gebeurt... is dat omdat er zoveel zoetwater wordt ingepompt... vanaf de Rhône houden we het een hele tijd vol. vol. Ja. En op een gegeven moment gaat het economisch waarschijnlijk... een tipping point in zitten, En dan stijgt het zout in één keer heel hard... omdat er niet meer zoveel gepompt wordt. Precies, en dan kun je het namelijk niet meer tegenhouden. En, dat, en het is onomkeerbaar... Want het zout wat dan naar boven komt en wat er dan in is... dat daar kun je dus... Eh, alles wat er daarvoor met dat zoete water heeft kunnen groeien... kan naar, daar nee, nee, nee. niet meer groeien. En dan krijg je... Ik heb ditzelfde geval heb ik gezien in Australië. Het is desastreus. En dit is echt het moment waarop ze gewacht hebben. Ik zeg maar, net, net als ze... Dus, Onder is dan pas barstens los met hun gezang. Maar ook uh, de Merel, die nog even een laatste avondlied zingt... voordat het uh, echt donker wordt. En we hoorden net ook de, de, de bosuil. Dus ze laten zich allemaal horen, het begin van de avond. Ja, het is wel heel erg mooi. Het is echt een werkelijke mooie afsluiting van de dag... Ik voel de wind en de zon. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Steven Coombs speelde The Little Waltz in G, open 26 van de Russische componist Anatol Liadov. We vervolgen de weg met kunstenaar, natuurliefhebber en vogelaar Jacques Grégoire in de Camargue. Veel van de trekvogels rusten in het westelijk deel van dit natuurgebied uit na de oversteek vanuit Afrika. Verslaggever Merlijn Snijders verkent met hem de wetlands voordat hij zijn wandeling vervolgt richting Spanje. Als je ze zelf bekijkt, zijn ze gewoon alleen maar heel licht roze. Ja. ja, prachtig hè? En die bewegingen met die benen. Ja, ze zijn aan het stampen, eigenlijk min of meer de, de, de, de bodem aan het omwoelen. En daarna gaan ze met hun kop naar beneden om alles wat dan losgekomen is, om dat te zeven. En deze vliegen niet door naar Nederland. Want we hebben manier. toch flamingo's in Nederland? Ja, de flamingo's die we in Nederland hebben, die zijn voornamelijk ontsnapt uit uh, particuliere vogelverzamelingen uh, uit Duitsland. En dat zijn uh, Chileense uh, flamingo's. Dus niet, dus niet de Zuid-Europese Flamingo. Ja. Echt wel een gebied waar je ongelooflijk veel nesten kunt bouwen voor, uh, voor die vogels. En ruikt ook lekker, hè? Ja, het is de lente. Hier is de lente. Ja. Het is net eventjes die paar, die paar graden meer die het grote verschil maken. Op het moment als het, zeg maar, boven de 15 graden is... dan is die, die scherpte uit de lucht. Ja. Volgden wij nog een bepaald pot of lopen wij gewoon... Ik dacht, misschien is het weer leuk om nog even aan die buitenkant, aan die buitenkant te lopen. Ja, dat... Oh, ik zie een uh, klut. Waar? Ja. Waar? Uh, in het middengedeelte, wit. Ja. En die, uh, met die uh, kromme snavel. Leuk. Leuk. Ja, hij is wel mooi. Hè? Eindelijk hier, een stuk verder weg van die zeewaters. Is nog een.? Zou toch niet? Oh ja, leuk. Dure luur. Aan de, Ach, de rechterkant. Waar. Hier, kijk, Je ziet. In, in, het, kleine, in het kleine watertje hier. Rechts? Zie je hem lopen. Hmm, je ook. Uh, net achter het riet. Wat een mooi gebied. Jeetje. Het is een beetje... Ik bedoel, ik vind het heel leuk... maar een overdaad aan observatiehutte. Ja, maar ik denk dat dat op zich toch niet zo raar is. Want elke keer als we een vogel uit ingaan, komen we toch weer voor verrassingen te staan. Oh nee, serieus? Want ja, dit is mijn plas. Daar, zitten, ja. daar, zaten, uh, daar zaten geen uh, uh, wintertalingen. Nee. de andere plas zaten geen kluten. Dus uh, er gaan er weer. Dit zijn mini-biotoopjes. Ja. Voor zover ik nu kan inschatten, maar om ik even helemaal zeker weten, zien we hier in het water regenwulpen. Het is zeg maar de wulp, maar dan met een kortere snavel. Oh joh, en daarachter weer. Tureleur. Ja, mooi, mooi gebied. Ik heb iets leuks voor je. Hier is een steltklut. Een steltklut. Daar, met die enorme hoge boten. Oh wat mooi. Kijk er toch. Ja, ja, ja. Het is een echt een vogel op stelte. Je hoopt ze te zien en dan... Oh, met z'n tweetjes. Fantastisch. Ja. Kijk of ik dat nog... Oh, wat mooi. hè? Nou. Nou. nou. Stel dat ja, ik u... Nou, ja, ik dacht eigenlijk dat we te vroeg in het seizoen waren... Om deze te zien. Ja, jij zei, die zien we niet. Toen we de gewone nee. klut. Maar... Nee. Ja hoor, hup. Tja, ja, daar... noteer maar in je boekje. Ja. Is dat klut? En de, uh, even kijken, de regenwulp. Watersniep. Volgende pagina. En dan had ik de turen die had ik al. Nee, had ik wat Wat bijzonder dat je in, in zo'n gebied alles in één keer bij elkaar hebt. Ja, alle omstandigheden zijn gewoon perfect. Ja, mooi. Dan weer terug in Sainte-Marie-de-la-Mer. En dan ga jij hier langs de kust nog naar Spanje. Het is de bedoeling dat ik uh, de hele tijd de, de, de zee aan mijn linkerhand haal. En aan mijn rechterhand uh, heb ik dan het landschap. Wat dan uh, overgaat van vlakland land naar uh, binnenmeren, naar bergen. Ik moet uiteindelijk de Pyreneeën over. En zo ga ik de hele weg uh, in tegengestelde richting van alle vogels die nu uit het zuiden, uit Afrika, uh, langs deze kust naar boven vliegen. En welke vogels hoop je aan te treffen? Waar, wat verwacht je? Hmm. Het, het lijkt mij heel erg leuk om nu die, ja, ik zeg maar, de, de nog naar het uh, noorden trekkende gutters tegen te komen. En Eigenlijk, min of meer, maakt het verder niet uit. Uh, alle, alle vogelsoorten die, uh, die wij in Nederland tegenkomen... die komen nu langs deze kust ook naar boven. Dus bij al het kleine grut wat er beweegt... blijf ik gewoon elke keer uh, net zo geïnteresseerd... alsof het de allereerste keer is dat ik ze zie bewegen. En dat blijft zo de hele weg. De komende 1500 kilometer blijft dat nog doorgaan. Ik kan er niks aan doen. Het gaat zo door. Mocht u de tocht van Jacques Régoire en zijn trekvogels willen volgen, kijk dan op vroegevogels.bnvara.nl U hoorde de epiloog uit A Winter's Tale van de Zweedse componist Lars Erik Larsson. Uitgevoerd door de Helsingborg Symphony Orchestra onder leiding van Oko Kamu. We gaan even luisteren naar uh, het nieuws, gelezen door Dorot Meegens. NPO Radio 1: Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt het verzamelen van data van 50 miljoen Amerikanen op Facebook. De gegevens zouden zijn gebruikt om Donald Trump te helpen de verkiezingen te winnen.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 Dankjewel Dorald Megens. Komend half uur in vroege vogels. Aandacht voor het 5000 soortenjaar. En het tellen van de patrijs die in ons land steeds zeldzamer wordt. De Serenade espagnole van de Franse Française Cécile Chaminade. Uitgevoerd door Kyung Wachung chung op viool en Philip Mol op piano. 2018 is het 5000 soortenjaar voor het Nationaal Park Hollandse Duinen in oprichting. Dan wordt in het hele gebied de natuur in kaart gebracht. Doel is te laten zien hoe rijk en bijzonder de flora en fauna is... door het vinden van meer dan 5000 verschillende soorten. Jeanette Paramoor gaat kijken in Scheveningen... want de havenkom blijkt veel beestjes te huisvesten. Wat te denken van de zeldzame havenpissenbed bijvoorbeeld... die zich heeft verschanst tussen de stenen. Maar ook op de kademuur is veel te zien... Er zat er net met je neus bijna op de muur, zag ik. Wat zag je daar? Of wat zie je daar? Uh, heel veel mosselen zie ik daar. Ah, waar dan? Waar zijn ze dan? Daar is heel hele, veel mosselen. Maar die zijn nog jonkies, hè? Ja, wel jonkies. Het is een nest, heel nestig. hier heb je hele grote. Uh -huh. Die heeft eruit halen. Dat overleeft hij toch wel, hoop ik? Ja, dat overleeft hij. <laughs> en waarom, uh, waarom ben je hier? Hou je zo van de natuur? Of vind je ja, het leuk om dat... Uh, ik vind het gewoon leuk om... Ik vind het gewoon, ik hou wel een beetje van de natuur. Ja? Ook als ik het thuis te gamen. Ja. Dan kijk je nou alleen naar mosselen of ook nog naar andere... Ook naar andere dingen. Beestjes, plantjes. Ik sponges. heb toch nog uh, nou, zo van die uh, soort van vlees etende wormen gevonden. Wauw. Ik moet nog even zoeken waar het is, want ik ben totaal vergeten waar. <laughs> maar in ieder geval ergens op het strand. Heb je er een stokje bij gezet of zo? Oh, dat is er een! Oh, die stond recht omhoog. Ja. En weet je ook wat voor worm het is? Oh, oh die leeft nog. Nou, die maakt me is hele hand Het is wel hard. Oh, hij probeert echt heel erg uh, stil te zitten. Maar waar ben je nu naar nou op zoek? Want je hebt mosselen gezien en je ja, hebt. Ik zoek nu een beetje naar uh, andere soorten. Ja. En naar uh, zo'n pincet of zo. Die kun je daar zo vinden. Oké. Okay. Heel lastig te vinden eigenlijk. Nou, weet je wat? Als je hem gevonden hebt, laat je hem dan zien? Ja. Dan ga ik even verder. Oké. Okay. Zoek je Wim? Nou, ik zie gewoon te kijken wat hier uh, te vinden is. Nou, het stikt van de mosselen, dat stikt zie ik stikt hier van de mosselen. Ja. Maar dit is ook een stukje waar je bijna nooit kan komen, omdat meestal het water hier staat. Ja. Het is nou erg laag, dus dat is uh, een geluk voor deze, och nou, deze ochtend. Nou, daar heb je vast over nagedacht ook, toch? Nee, we hebben wel He? daar gedacht over het getij. Maar dat het zo lekker laag is, dat uh, ligt voor een groot deel aan de wind, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja. Je dus... bent Wim Voortman van ja. de strandwerkgroep Kijkduin. Haag, Kijkduin. Wat doe je hier in Scheveningen dan? In het kader van de 5000 soortenjaar gaan we proberen zoveel mogelijk soorten te scoren. Ja. En dan gaat het om alles wat hier leeft uh -huh. in dit duingebied en op de kust. Vandaar dat we nu uh, ingeschakeld zijn of we ons aangemeld hebben bij ijs... Om, uh, om hier aan mee te doen. Een, een van de initiatiefnemers, hè? Uit ja, via Naturalis. Ja. Daar sta je met een zakje in je hand. Ja, Is ik, ik wat heb uh, het een en ander meegenomen... Uh -huh. wat ik zo al op het strand heb gevonden. Ja. Bijvoorbeeld... Japanse, Japanse oester. oester. Waarvan we ook hier die onderschelpen, die witte vlekken steeds zien. En doubletten van kokkels. De Amerikaanse zwaarscheden... Sinds 1980 ongeveer in Nederland, vanuit de Duitse bocht. aan de 5000 zit je voorlopig nog niet. Gaat dat niet nee, lukken vandaag? Nee, hadden... dat gaan we vandaag niet halen, maar we hebben er het hele jaar de tijd voor. Ja. Ik heb vanochtend nog even op de site gekeken... en daar stond iets van 1725 soorten, geloof ik. Dus die al, nee, die al uh, oh. tussen uh, januari en nu waargenomen zijn in het hele gebied waar uh -huh. het over gaat. Dit gaat echt over zeedieren... Dus niet over planten en eh, niet over vogels. Dus de wieren, die eh, Ja, eh, wel als zeeplant wel. Maar de hogere planten, de ah. bloemplanten die daar in de duinen staan... die staan er niet in. Ja. Die gaan we dus nu wel waarnemen. Maar dat hoort niet bij het eh, strandmonitoringproject. Aanspoelselmonitoringproject. Oh, zo eh, heet het officieel. Ja. Aanspoelselmonitoringsproject. Ah, ah, kijk, daar komt... Uh, mooi Er oh, ja. komt Mika uh, met een, uh, een kastanje... Een zeekastanje. Een zee Nou, Volgens mij ben je een beetje een graf, Het is inderdaad een ja. kastanje. Hier zitten ook al van die wormpjes. Kijk. Oh, ja. uh, dit is een schelpkokerworm. En die maakt een huisje van schelpfragmentjes. En die leeft rechtop in het zand. Dan komt hij eruit. En dan heeft hij de takeltjes die hij uitsteekt. Ja. En, uh, daarmee vangt hij uh, detritus. en uh, Dus uh, vallend materiaal in het water. Zwevend materiaal en wat plankton. Ja. Maar uh, daar leven ze van. En als de worm doodgaat, blijft dat huisje heel lang zitten. Dus soms vind je hele grote velden met allemaal van nou ja, die huisjes. Als je, daar, als je kijkt Kijk maar. zo, dan ja. zie je inderdaad al heel wat. Hè? Ja. Waarom doen jullie dit? Uh, in het kader van het uh, voorgenomen uh, Nationaal Park Hollandse Duinen. Om aan te tonen dat dit toch ook uh, in natuuropzicht uh, een heel interessant gebied is. Het gaat om een duingebied, maar alles wat daar in en om leeft en ook om te... Uh, uh, eigenlijk om te voorkomen dat er uh, gebouwd gaat worden en zo. Als het een wat meer beschermde status krijgt, heeft het ook wat meer uh, kans op bescherming. Dus jullie willen eigenlijk laten zien van, kijk eens hoeveel moois er hier Precies. leeft. Precies, dat is de bedoeling eh, om te laten zien van er is van alles en nog wat en daarom willen we proberen dus 5000 soorten te vinden in de loop van dit jaar. En dan gaat het van alles, hè? Uh, van kosmossen uh, tot zoogdieren en alles wat ertussen zit. Ja. dat is de bedoeling. We hebben daar zo'n hele grote gevoel Een hele grote wat. Beetje wet. Beetje wet. Pissebed. Er ah, staat iemand met een, uh, ja, een, een foto maken. schepnet en een. Dit ja, is een, een beetje de grootste uh, pisserbed die we in Nederland hebben. Mooi, wow, dat is inderdaad nou een flinke zeg? Ja. En je was al, al een voorbereid, zie ik, want je hebt een bakje bij en een schepnet. Ja, dat klopt. Nou, ik ben echt die, uh, die pie ben ik aan het afzoeken. Dus ik kom hier twee hele specifieke uh, ja. soorten voor. Dat is die havenpisserbed. Uh -huh. en de strandgast. dat is een soort rotspringer. lijkt een beetje op een zilvervisje. Ja. En hier in de omgeving is het volgens mij een van de weinige populaties die we hebben. En toen dacht je, als we dan toch gaan zoeken en kijken, dan uh, ga ik mee. Kom ik er misschien tegen? Ja, precies. Ja. Maar die is nog niet gevonden, maar de havenpistenbed is nu wel gelukt. Nou goed, jullie zijn drie kwartier denk ik uh, bezig hier, zo'n beetje. Nu... Ja? ja, zo ongeveer. Iets meer? Ja. Ik hou je natuurlijk van je werk af, maar. Nee. Uh, Hoeveel vinden? soort ik nu heb gescoord? Ik weet het niet. We moeten dadelijk eventjes de koppen bij elkaar steken en dan kijken hoeveel we daar hebben. Ja. Maar het zijn er toch enkele tientallen. Precies, ja. ja. Nou, elke twee weken gaan jullie weer tellen. Hè? Ja, maar niet hier? Nee. Uh, okay. Dat tellen we dan in kijkduin. Ja. Ja. Nou, we horen het nog wel een keer. Oké. Okay. Of je die 5000 hebt gehaald of niet. Dat zal ongetwijfeld aan <laughs> van dat uit het jaar uh, nee. uh, verbeeld worden. Ja. Wat kom je doen Mika? Ik uh, zie hier ergens een um... ben je ook een ander beestje gevonden. Oeh. Het is echt heel warm. Het is een warm beestje. Een warm beestje. Warm beestje. Nou. Okay. Dat lijkt me stug, maar... Uh, het is uh, een beetje blubber. Een uh, beetje blubber. Nou. je ja, dat... aan een mondje. Heel warm. Oh. Is, heel warm hoor. is die warm? Ja, dat is echt warm. Ja. Uh -huh. Maar dat is nu een bolletje, omdat hij droog zit. Ja. En als het water daaruit terugkomt, dan vouwt hij weer open... en dan zie je zijn tentakels weer. Maar ja. hij probeert op deze manier de... het lage Lager. water te overleven. En dat gaat heel goed goed gevonden van jou. Ja, netjes. Daar heb je wat aan, die jonge deelnemers? Kinderen <laughs> zijn uitstekende zoekers. Ja, hè? Ja. Onbevangen blik. Onbevangen blik. En wat is dit? Ja. Is dit wat? Is dat wat? Dus ik vind het altijd wat leuks. Nou, Mika, goed je best doen. Ja. ja. Uh, dames en heren. We hebben nog een ander plekje om te gaan inspireren. Dat is hier Vrijwilligers van het 5000 soortenjaar in Scheveningen, waaronder Mika. Twee dagen later werd er op het strand bij Katwijk een stuk wolharige mammoet gevonden. Er is genoeg te zien dus in Nationaal Park Hollandse Duinen. Ook Vogel of Vogels TV is daar geweest. We hebben er vorige week opnames gemaakt. Twee dagen en nacht hebben we daar rondgehangen. En aanstaande vrijdag laten we zien hoe bijzonder dit gebied is. S'avonds om vijf over half acht op NPO 2. Galliard on Walsingham, van de Engelse luidcomponist John Dowland, uitgevoerd door Nigel North. Het gaat al heel lang niet goed met de patrijs, door schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Nu is er een Europees samenwerkingsverband in het leven geroepen, getiteld Partridge. Door maatregelen als keverbanken zou de patrijs terug kunnen keren. Heel vroeg in de ochtend gaat verslaggever Jesper Buursink patrijzen tellen... met Jochem Sloothaak van Brabants landschap... en vrijwilliger Henk van Diest in de polder De Oude Horen bij Almkerk. Iedereen uh, boxie, is iedereen hè? nu bekend met de route die je gaat lopen? Heb jij, uh, ja, ik wel. Jij hebt het boksje? Ja. Hey, en het starten van de boksje is ook uh, bekend? Ja, het is het. Aan uit aan de zijkant? Aan de zijkant Kom uit, hè? Ja, dan gaat hij aan en daarna nog één keer rond in de mode drukken. Kom nee. maar. Ja. Dit is het geluid. Dit is het geluid, ja. Ik hoor patrijzen. Oké, okay. nou, dan gaan we op pad. Nou, transecten verdeeld, Jochem. Yes. En, en de speakers werken, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Dus we patrijzen tellen. Ja, Henk, Henk staat echt de popelen om aan. Ja, joh, tuurlijk. <laughs> Uiteraard. Zullen wil jij noteren? Ja, dat is goed. Prima. Nou, we gaan hem laten horen. Daar gaat hij al. Zet hem uit. uit. Daar hoorde ik hem meteen. Het ja. Ja. was gelijk reactie. Was ja. Je hebt een soort raspend geluid. Zo. Rrr, rrr. Dat is een beetje het einde van. Dan dooft hij eigenlijk uit. En die eerste reactie is bijna, is gewoon bijna exact hetzelfde geluid als wat je op dat ding hoort. En wat we nou doen, we spelen ook eigenlijk niet meer af. Want wij willen ze niet verstoren. Dus we even dat geluid afspelen En dat herhalen we dan wel vier keer. En als je na die vier keer nog geen reactie hebt gehad... dan lopen we ook gewoon weer verder. En zo maken we dat transect af. Maar nu weten we eigenlijk al genoeg. Maar hoeveel zaten er nou dan? Eén. Dit was er één. Ja, ja die zit echt meer richting, echt richting dat erf. En we lopen nou zeg maar naar die kant op. Dus dan hopen we dat deze ook niet mee gaat trekken. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Want hij, wil, hij neigt wel om naar je toe te gaan. Maar... Er, er, er, er, wat horen ze nou precies, hè? Nou, het is een territorium hier... En dat territorium eh, wordt dus verdedigd door dat ene haantje. Ja. En die heeft gereageerd nu. Ja, mooi, nee. en een zeldzame vogel, toch? Jochem hier? Ja, dus... Hij is, dit is even, ja, de plekken waar hij nog goed voorkomt wel. Maar het is wel schitterend gewoon. Iedereen wordt er al het warm van. Dus en ik meteen, ook. meteen raken. Meteen ja, dat nou, raak. Dit was ook de plek waar ik de eerste keer hem ook meteen hoorde. Ja. Dus dit is kennelijk een heel vast territorium. We gaan we nou mooi verder? Zo. Ja. Kijk, en daar zie je al een beetje bonus opduwen. Zie je dat? Toen we hier net, net dit project starten waren dat de plekjes waar die patrijzen zaten. Die zaten helemaal niet meer op de akkers bijna. Maar die kwamen wel bij die molen, molenaars op het erf. Omdat daar nog een beetje ja, beschutting was, een beetje dekking was en zo. En nou zijn we in heel deze polder allemaal uh, dingen aan het inrichten met boeren. Heggetjes en uh, bloemenblokken en uh, akkerranden. Kevelbanken, misschien ook al eens van meegekregen. Ja, wat is dit voor gebied dan hier? Ja, dit is een van de tien demonstratiegebieden waar we op 600 hectare het helemaal optimaal inrichten voor de patrijs. Oké, okay, welke kant moeten we op? Nou, we gaan hier nog spelen denk ik. 100 meter verder. Ja. Oh, je moet hem, wacht even, je moet hem onder 100 meter ja. Moet je hem afspelen. Ja. Ja. ja. We gaan het proberen. Nou, dan gaan we weer. Zo, dat is dichtbij. Ja. Dat is heel dichtbij. Hier, daar zit hij. Daar ergens links van die boom. Geweldig. Ja. En bijzonder toch, want het echt grillen staat samen zo. hoeveel zijn er in uh, Nederland? Oeh, dat is een goede vraag. Ik dacht dat tot 30.000 broedparen toch? 25.000? Maar als je kijkt in opzicht van 1960 zijn er nog maar, uh, is er nog maar 10% over of zo. 10%? Ja, er zijn, gebieden, er zijn gebieden in Nederland zijn helemaal leeg. Er zit geen één patrijs meer. Dat is ongelooflijk. En, en daarom uh, ja, gebruiken wij die ook als, als symbool eigenlijk in dit hele project. Want het is voor akkervogels. Het project is voor, eigenlijk voor akkervogels bedoeld. Alleen, uh, die, die patrijs, uh, dat is ons boegbeeld. En die kan je dus wel helpen. En hoe komt dat nou? Dus het nou? Zijn leefgebied is gewoon uh, minder geworden door bebouwing. En, en de plekken waar nog veel akkers liggen, zeg maar, is ook gewoon, zijn allemaal dezelfde teelten geworden. Dus je ziet gewoon uh, heel veel aardappels en heel veel maïs en gras. Nou ja, als je hier ook in de winter keek, nu is het al anders. Maar twee jaar terug, alles gemaaid, de slootkanten kort. Uh, de akkers geploegd. Ja, en er is helemaal, helemaal geen dekking meer voor die vogel. Dus uh, ja, toen gingen ze dus trok eens een beetje naar de, naar de woonwijkjes toe naar en de, naar de randen van de dorpen. Omdat daar nog wat voedsel te halen was. En nu zijn we bezig om allerlei maatregelen te nemen met boeren. Dus uh, om het weer te verbeteren. Oh, Ik hoor hem al. hoor, hoor daar. Hoor ze ja, naar je toe vliegen? Hoor je dat andere geluid? nou is hij echt boos. Ja. <laughs> ja, ze kunnen ongelooflijk snel rennen. Ja. Dat is uh, oh, ja? werkelijk waar. Ze zeggen, ze renden als een kiwi, maar ze dus kunnen er ook een patrijs ervoor invullen. Dus zegt zo prrrt, het rent gewoon ah, weer Ja. Het is nu super dichtbij. Ook al mysterieus, hè. Dat is voor, geldt wel voor heel veel mensen, want de mensen zien patrijzen niet meer zo vaak. Je moet eigenlijk steeds meer geluk hebben, want er zit heel veel in de dekking. Ook als ze, in heel die broedtijd, tot en met juli, zie je helemaal geen patrijzen meer. Dan denk ik, waar zijn ze gebleven? En daarna juli, dan komen ze weer. Je ziet hem dadelijk op een gegeven moment. Er en... zit nog geen 100 meter van je. Ja. Nee. Deze is echt heel dichtbij. Maar dit is allemaal onderdeel van uh, Partridge. Hè? Ja. Wat is dat precies? Dat is een inter internationaal project om uh, te laten zien dat er nog uh, ruimte is voor, uh, voor boerenlandvogels uh, in de akkerbouwgebieden. Als je kijkt, dat gewoon gebieden helemaal leeg zijn, dus dat, dat er geen. Uh, geen kwikstaartjes meer zitten en geen, geen veldleurrikje meer en zo. Dat is natuurlijk, uh, dat is heel ernstig. Niet alleen dat daar heel die biodiversiteit is, daar is dus, uh, blijkbaar weg. Alleen mensen die vinden het ook gewoon verschrikkelijk. Ik vind het zelf gewoon, uh, een hele trieste zaak. En, en wat wordt er binnen en, dat Patriots project gedaan dan? Om, het, uh, ja, om die patrijs die daar ja, nou, die dan gegeven. Ja, precies. Nou, de, de basis is gewoon dat we allerlei uh, maatregelen die in andere landen zijn. Uitgevonden. Dus Nederland voelt heel goed in akkerranden. Met duoranden en trioranden noemen we op. Duitsland heeft zo zijn, zijn bloemenblokken. Uh, Engeland is weer heel goed met keverbanken. En in uh, België hebben ze best veel ervaring met stoppels. Dus we hebben al die dingen die, zij, die zijn bedacht. Die brengen wij samen in, in die demonstratiegebieden. En dan gaan we minimaal 7% habitat inrichten. Dus 7% van dit oppervlak is, is al ingericht. En dan gaan we dus meten en studies doen. En onderzoeken van wat gebeurt er. Heeft, gaat dit lukken? Ja, schollexis yes, ik, speel maar even af. <tie> Komt hij <-ie> aan? <laughs> ja, ja. Ik zit nu heel dichtbij. Maar ho je hoor je ook dat andere geluid, dat, dat, dat drukke ja, ja. kwetter bijna. zo. Dat is een beetje die, die Ja, Dan dat vliegen die, ze op. Dan, dat die, zo, dan, dan is hij ja. er dus zo aan het doen dan, is zo, dan vliegt hij op, dan maakt hij geluid en dan landt hij. En dan gaat hij zo. zo dus borst vooruit zo dit, dit geluid maken. Maar Londen, hoeveel heb je er nu al wel intussen? Wij hebben vijf patrezen <laughs> op de kaart staan. Nu al? Ja, hier, hier zie je gelijk, dit is dus een, een, oude, een bloemenblok. Hier is een mengsel ingezaaid met, uh, heel veel, met planten die heel veel structuur geven. Die zie je nu ook alle. Het is speciaal aangelegd voor die akkervogels? Ja, voor die akkervogels. Het geeft gigantisch veel wintervoedsel. Uh, er zit heel veel zaden in. Maar uh, het idee is dat deze ook straks structuur gaat geven. Dus dekking gaat geven voor broedende akkervogels. namelijk de dus Patrijs. Ja, wat voor de duidelijkheid is het gaat niet alleen om de Patrijs. Het gaat om ja, met, alle akkervogels. Precies, Patrijs in boegbeeld, En uh, die verkoopt gewoon heel goed. En, uh, maar hij is wel het allermoeilijkste te tellen. Nou, je bent nu inmiddels op een kevenbank gestaan. Oh, ik, sta nee, nee, de... <laughs> ik sta op de kevenbank. Maar hier zie je... Uh, ja, dat is gewoon opgeploegde grond van beide kanten. Ingezaaid met een... Uh, een, gras, een grasmengsel met met name polvormende grassen. En die grassen die maaien we dus niet. En uh, ja, in tegenstelling tot de rest van het gebied wordt eigenlijk alles afgemaaid. En die kevenbanken die zijn uitstekend voor uh, overwinterende insecten. Ja. Ah, en, dus uh, de kevers komen die planten af en dat, die kevers zijn weer voedsel voor die ja Ja, ja zeker. Ja, ja, ja, voor de ja. patrijs. Ja, maar ook voor graspieper en uh, veldleeuwetjes en zo. Die, die kevertjes en die, die rupsen en zo die er allemaal uitkomen, die, die kruipen hier rond. En die aquavosen, die, uh, die eten er natuurlijk van. Zo'n kevenbank zou gewoon een oplossing kunnen zijn... heel simpel voor andere akkerbouwgebieden bijvoorbeeld. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. Het is de eerste keer dat ik het kevenbank zie trouwens. Ik heb het nog niet, nooit eerder het gezien. Het is ook de eerste in Nederland, hè, deze? Dit is de eerste kevenbank in Nederland? Ja, op deze schaal, zeg maar, zo'n grote kevenbank is nog nooit aangelegd. Dus dat is wel, uh, dat is wel heel leuk. Even weer de speaker. Ik hoor er al een. is Gelijk uit. Ja, zie je. Daar gaat hij, daar gaat hij. Wow. Maar ja, dat is dus het territorium. Dat was een patrijs. ja, ja. Dat was een patrijs, zeker. Mooie glijvlucht, hè? Het is bizar om te zien, hè? Zo'n kip. Daar zit hij. Oh, en dan gaat hij daar zitten roepen, want hij ziet ons wel. Hij weet al dat we hier staan. Hij landde wel, volgens mij. Want dat is territorium. ja, ja ja dus dan moet ook ik denk altijd wel als we klaar zijn met tellen altijd dan moet alles zich weer herschikken dus alles even van hoe was het er allemaal gebeurd oh het was een rustige ochtend daar nu oh ja hier hier oh joh ja die vliegt gewoon twee meter voor de microfoon langs we zijn ontzingeld. Maar ik weet niet of ik er hier nou twee van moet maken aan deze kant. Ja, nou is het wel echt een chaos. Ja. Ik denk totaal vier dus hier. En ze zijn nu allemaal naar dit veld gevlogen. Totaal, hier, hier klinkt het ook. En daar klinkt het ook. Schitterend, ja. In totaal werden die dag maar liefst 21 patrijzen geteld... waarvan 10 door Jochem en Henk. Meer informatie over het Partridge-project op vroegevogels.bnrvara.nl. Twee weken geleden riepen wij u op... om uw favoriete literatuurfragment naar ons toe te sturen met als thema natuur. Dit alles vanwege het thema van de Boekenweek. U hoort een favoriet literatuurfragment van een luisteraar. Ivo Schouten stuurde een prachtig natuurfragment in... uit de roman Nooit meer slapen van WF Hermans. Voorgelezen door collega Willemijn Veenhoven, Veenhoven van de Nieuws -BV. Ik laat mijn ogen over dit eenvoudige landschap gaan. Nergens door bomen versluierd en toch zo geheimzinnig. Het is kaal en maakt geen kale indruk door de talloze kleurschakeringen van de nietige planten, de mossen, de grote keien en de lege plekken. Er is niemand in de weide omtrek en er zal ook niemand komen opdagen. En toch kun je het geen eenzaam landschap noemen. U hoorde Willemijn Veenhoven zelfs een tekst voor uit Nooit meer slapen van W.F. Hermans. Ook verschillende NPO-1 radiopresentatoren, verschillende anderen moet ik zeggen, want Willemijn Veenhoven is natuurlijk ook van de Nieuws BV. Verschillende anderen, waaronder Mieke van der Wij, Pieter van der Wielen, Jeroen Wielaert en ik, zijn in hun boekenkast gedoken en lezen een hoofdstuk voor uit een boek waarin natuur een belangrijke rol speelt. En deze verhalen kunt u beluisteren via onze podcast De Verhalen. Meer informatie op nporadio1.nl Ik kijk nog even naar buiten, naar het verstilde naar de meer. Plotseling natuurlijk, ja, u voelt het allemaal aan den lijven. Is het verschrikkelijk koud weer geworden? Verhalen over de Russische beer die teruggekeerd is. Nou, dat is die hoor, want ook hier aan het Nadermeer is het steenkoud. We luisteren even naar de kou buiten, de wind in de halmen... En daarmee gaan we eruit. We zijn zo direct weer terug naar achter. Tot zo.